Kunnen we daar dan niet ook een schrijver van behandelen? Eh, uh, van Leoto Katie? <laughs> Leo to heeft daar een mooie anekdote over. Keer, Leo Tho? Ik heb alleen van gehoord. Keer, Leo Tho? Ik heb wel eens wat van hem gelezen. Wat? Pas dan. Maar dit staat dus in een dagboek. Leo to was een vriend van Gennet. Leest u die dan? Ik vind hem prachtig. Ik <laughs> vind hem prachtig. Dat durf niet. <laughs> ja, natuurlijk wel. Uh, is niet een oude brompel. Ja, maar houdt hem. <laughs> daar houdt hij <u> van. Houdt hij van? In ieder geval was hij dus een vriend van Van Gennep. <laughs> en hij vertelt dat Van Gennep van plan is een artikel te schrijven over de druïden. Omdat hij ontdekt heeft dat die helemaal niet van Keltische oorsprong zijn. Ja. Waarop Gourmand zegt, of dat Gourmand. Wat, Prachtig, voor opgezet ideeën moet je vernietigen. Of zoiets. <laughs> en dat vindt hij dus ook. Maar,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 Mm -hmm. ...maar um, een boek waar dat hier voorkomt... ...zou ik eigenlijk niet kunnen noemen. Slaap je niet? Nog niet. Wat is het dan? Niets. Waar denk je dan aan? Nergens aan, geloof ik. Ach, Als je niet slaapt, dan zul je toch wel ergens aan denken...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 Was het alleen niet tot hem doorgedrongen? Het zou de eerste keer niet zijn. Hij was niet iemand aan wie je vertrouwelijke mededelingen deed. Alles ze waarschijnlijk nergens veilig. In. Als je niet wilde dat ze doorverteld werden tenminste. Het zou anders wel verdomd heroisch zijn als niemand ervan wist. En mij en ik zelf wel. Onvoorstelbaar heroisch. Zo'n beeld van mij ik volledig veranderen. Ook niet voor de eerste keer trouwens. Want op zijn mensenkennis gaf hij langzamerhand geen cent meer. De dood van Geert heeft ons geschokt.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 Bij Meijering slaperigheid.